Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de gesprekken over de kabinetsformatie zijn vandaag de sociale partners aangeschoven. D66-leider Jette, CDA-leider Bontebal en informateur Buma... spraken onder andere met CR-voorzitter Putters... Die benadrukte dat ze voor hun plannen niet alleen politiek, maar ook maatschappelijk draagvlak moeten zoeken. VNO-NCW-voorzitter Thijssen noemde als pijnpunten onder meer het stikstofprobleem en de regeldruk. En FNV voorzitter Koerselman zei dat de vakbond geen bezuinigingen zal accepteren op de zorg, het onderwijs en de publieke sector. Burgemeester van Terneuzen stapt op vanwege een slepende kwestie over de mogelijke komst van een AZC. Hij is voor de komst van een asielzoekerscentrum, maar een meerderheid van de wethouders en de gemeenteraad bleken toch tegen te zijn. Burgemeester van Merienboer heeft geen vertrouwen meer in een goede samenwerking en wil daarom weg. Commissaris van de Koning de Jonge vraagt hem om voorlopig aan te blijven. De VS heeft het ZOO genoemde Cartel de los Solos bestempeld als terroristische organisatie. Aan het hoofd van dat kartel staat volgens de Amerikanen... de Venezolaanse president Maduro. Daarvoor is geen bewijs. En bovendien is het de vraag of dat kartel de los Soles... het kartel van de zonne, wel bestaat. De naam verwees in de jaren negentig... naar de zonvormige insignes van hoge militairen in Venezuela... die toen betrokken zouden zijn bij het drugshandel. Ajax heeft bij Jordi Kruijf gepolst of hij interesse heeft om technisch directeur te worden. Ajax en Kruijf bevestigen dat er gesproken is na berichten in het AD en de Telegraaf. Maar zowel de club als Kruijf willen er niets over kwijt. Ajax is op zoek naar een opvolger voor Alex Kroes. Die na het ontslag van trainer John Heitinga zijn vertrek aankondigde. Het weer. In het zuiden veel bewolking met geregeld regen. Op andere plekken kans op dichte mist. Minima tussen min 2 en plus 4 graden. Morgen eerst hier en daar dichte mist of wat regen. Smiddags een mix van wolken, zon en buien bij een graad of 7. En de dagen daarna ook wisselvallig en geleidelijk minder koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 There've been stars up in the heavens I've been in love with you Stronger than make start to yellow I'll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 Zfm. Zfm. Kijk en luister live mee via ZFM livenl And for love's sake each mistake oh you forget and soon both of us learn to trust not run away it was no time to play we build it up and build it up Yeah. Zfm 106.9 fm